ZFM, verkeers, verkeers, verkeers, Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke ochtendspits. In de regio Noord-Holland staat bijna 200 kilometer fiede. De files met de meeste vertraging staan op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Diemen een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Maars en knoopert holendrecht ruim een half uur door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. De A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Utrecht een kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Nieuw vennep en dorp 20 minuten. Op de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam, Hemhavens en Durgedam op de A10 Noord is de vertraging 20 minuten. De weg is alweer vrij. En op de A10 Zuid een kwartier vertraging richting Amersfoort. A27 Almere richting Gorkum, tussen Hilversum en knobbelt een 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Op 13 februari, en uh, ja, dat is een dag, de 44ste dag alweer... van de Gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 321 dagen. Eigenlijk de 322 dagen, want het is de tot het, het einde van het jaar. Lekker. Ik denk dat uh, het wakker wordt. Althans, Corda. Vic Reeves en uh, Vic Damone. Dat was uh, zijn favoriete zangers. Ja, dan uh, weet je dat in ieder geval. Dat is dan weer leuk. Qua info hier bij ZFM. Dames en heren. En uh, als je nog naar de film wil. Kruimeltje draait nog in Circus Zandvoort. De vrijdag, zaterdag en zondag. Maandag en dinsdag en woensdag om half twee. En die Adams Family doet dat ook hartstikke leuk. En April, June en June met uh, Linda de Mol draait ook nog zondag om 8 uur. En Mi Vida uh, donderdag om half 2. en dinsdag om half 4. En uh, 1917 schijnt een waanzinnig goede film te zijn. Donderdag, vrijdag, zaterdag en maandag vanaf 2 uur. Uh -huh. Zo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 Nabruk is een Duitse DJ en producer. Dan weet je dat hier is. Supertramp. Hier bij ZFM, goedemorgen. Ja, ja, ja, ja, ja. Heb je er moeite mee? Heet gegeten gisteren, denk ik. We krijgen van. ervan. Ja, ja, ja, ja. Supertramp. Ja. Klopt, Wij Bij ZFM in de morgen. Ja, dit is ook fijn, hoor. Goedemorgen, Zandvoort. Paraplu mee. Regenjas aan, komt het weer helemaal goed vandaag? Hier is de Little River Riverband. Gerard Bergkamp. Bertokamp zat erin. Gitaar en de zong. En uh, beter bekend onder naam Bied Bertels. Nou, dan weet je het wel, hè? Hij is 48 in Amsterdam geboren en uh, met zijn ouders in 57 naar, uh, naar Australië verhuisd. Maar ja, dat weet je, dat maar. Dat zijn van die leuke dingen. Het is uh, kans op om half tien in Zandvoort. Nou, dat ziet er niet best uit, dus ik zou maar twee paraplu's meenemen. En nog een regenjas aan. En een petje op. Komt het helemaal goed? En dit is er ook zo heen, hè? Ah, oh, goed gedaan hoor. Dit zijn ze, Ben Sissi. Too many broken hearts have fallen in the river. Too many lonely have drifted out to sea. You lay your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 Naar Dengeland. Veel hits gehad, veel hits gehad. 70 jaren. Mwah. Hij trouwens ook hoor. ZFM. Dames en heren, goedemorgen. 24 uur per dag. De beste dingen. Nieuws, cultuur, evenementen, gemeenten. Nieuws. En nieuws. En Michael Jackson. I'm sorry. Eetje aan deze, op dit moment. Vandaar dat het misschien een beetje raar klinkt, maar het is wel lekker. Mm. En altijd uh, vind ik wel dat je de, de, de, de, de, de lekkere de, de, de, de chocolade moet hebben die, die het donkerst is. Die is lekker. Hier is Stone and I. Never seen the rain. Nou, moet ik moet even buiten kijken, komt het wel goed? <laughs> Trouwens, de GP van China, die is verplaatst. Alleen, ze weten nog niet waarheen. In verband met dat virus, hè? Ja. Zo oh, oh. zeg ik. aan boe en de Kronenburger Burgerpark, Bij ZFM en uh, de oudste man ter wereld, dat is Chichinu uh, Watanabe, Japan. 112 jaar en 344 dagen oud. En is geboren op 5 maart 1907. Goedemorgen ze. En de oudste vrouw, die, is, uh, die woont ook in Japan. En die werd vorige maand 117. Nou, dat is goed, hè? Ik denk dat ik ook 117 ga worden. Maar ja, die man heeft geen tanden meer... dus die moet alleen maar vloeibaar voedsel eten. Ja, kan ook. De ZFM, goedemorgen, dames en heren. Hier is Air Supply. Een oude... Of...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 Zet of met kunst in. Is... Kensington en UnChange. Goedemorgen Zandvoort. 14 februari, vrijdag, kan je herstellen samen meedoen bij het Pluspunt. En het Pluspunt is natuurlijk Vlemingstraat uh, 55 in Zandvoort, en dan uh, kan je leren hoe je een lamp. Uh, een lamp goed maakt, een elektrisch apparaat uh, weer uh, uh, laat werken... en een, een draadje wat los zit, vastmaken, uh, nou, enzovoort, enzovoort. Dat kan allemaal. En dat zijn van die leuke dingen. Van uh, 2 tot 4, pluspunt, uh, vrijdag 14 uh, februari. Dus ga er eens lekker heen. Het is leuk, is leuk om te doen. Leuk. Dit is ook leuk. Hier is de script. Why is so hard look me in the eye? Playing with that cross that's on your chain. I know you only ever bite your lip. What is something you're afraid to say? Is this the last time that I lay my eyes upon you? Is this the last time that I ever watch you leave? ZFM, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Nou, dat is mooi te horen. En op 30 april zijn alle inwoners van Zandvoort uitgenodigd om een wandeling te maken over het nieuwe circuit van Zandvoort. Dan organiseert het DGP, de Dutch Grand Prix, de Burendag. Meer informatie kunt u krijgen via info voor kraag en zo Hier is Paul McCartney Live and let die live and let die is ever changed Die bij zette 5. 24 uur per dag. En dan hebben we de leukste en de mooiste en de fijnste muziek en informatie over cultuur, evenementen, gemeenten, over het nieuws, over politiek, sport en welzijn, het weer en natuurlijk het verkeer. Dat allemaal de hele dag door met leuke lunchprogramma's. En zaterdag natuurlijk een goede morgen Zandvoort. Ook altijd de moeite waard. En ik zit hier twee dagen en morgen zit hier uh, volgens mij niemand. En maandag weer Walter. And the ground can remember FM. Zou je bedoelen? <laughs> Dit is de laatste voor mij. Van vandaag. Hierna tot 12 uur. heb je nog een uh, aantal uh, leuke platen. Ik moet er even doorheen praten hoor jongens. Want ik moet afscheid nemen. Sorry. Keihard is het. Maak er een mooie dag van een... Uh, ik ben het dinsdag weer samen met Frank Paardenkoper. En maandag is Walter soms hier. Maar tot die tijd heb je genoeg te luisteren op ZFM. Fijne dag.